verpleegkundigen en andere zorgverleners verzwijgen vaak medische fouten. Dat blijkt uit een artikel in de Consumentengids die onlangs is verschenen. In de nieuwe Consumentengids staat een uitgebreid artikel over de verpleegkundigen. Daarin staat onder meer dat verpleegkundigen hun mond in veel gevallen stijf dicht houden over incidenten en fouten die zij, en hun collega's en artsen, maken Ondanks het feit dat zij incidenten veilig kunnen melden. Vooral medicatiefouten. Volgens de ondervraagde verpleegkundigen worden er vooral veel medicatiefouten gemaakt, 83% heeft daar recent mee te maken gehad. Van die 83% geeft zegt meer dan 80% dat een verkeerde dosering of een verkeerd geeftijdstip minimaal een keer per maand voorkomt. Meer dan 40% zegt zelfs dat dit wekelijks gebeurt. Patiënten overleden. In de enquête onthulden 33 verpleegkundigen dat er op hun afdeling tussen september 2008 en juni 2009 een of meerdere patiënten zijn overleden door een incident. Daarnaast noemen de verpleegkundigen incidenten als verkeerde diagnoses en artsen die niet opkomen dagen als een patiënt in nood. Verkeerd. Incidenten worden niet geregistreerd omdat het volgens de ondervraagde verpleegkundigen te ingewikkeld is of omdat er geen tijd voor is. Een andere reden is dat verpleegkundigen bang zijn hun baan te verliezen of hun collega's niet willen verraden. Medisch tuchtrecht. Directeur Bart Combee van de Consumentenbond wil dat ziekenhuisdirecties als ze moedwillig incidenten verzwijgen bestuursrechtelijke boetes moeten krijgen. Artsen en verpleegkundigen moeten via het medische tuchtrecht aangepakt worden, stelt hij in de Telegraaf.